4 uur. Het NOS journaal Gert Kluk. De voormalige Libische minister van Buitenlandse Zaken, Kousa mag Groot-Brittannië verlaten. Kousa werd daar sinds eind vorige maand ondervraagd... onder meer over de Libische betrokkenheid bij de aanslag boven Lockerbie. In 1988 kwamen daar 270 mensen om... toen in een vliegtuig boven het Schotse dorp een bom ontplofte. Kousa vluchtte vorige maand naar Groot-Brittannië. Volgens hem was dat uit protest, omdat Gaddafi op Libische burgers had laten schieten. Kusa reist nu door naar Qatar. Daar wil hij zijn kennis over het Gaddafi-bewind overdragen aan Libische opstandelingen. Nabestaanden van de slachtoffers van Lockerbie zijn het er niet mee eens... dat Kusa Groot-Brittannië mag verlaten. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn herdacht. Kamervoorzitter Verbeet sprak haar medeleven uit met de nabestaanden en gewonden. Premier Rutte zei dat hij getroffen is door het intense verdriet... vermengd met ongeloof in Alphen... Burgemeester Eenhoorn bracht vanmiddag een bezoek aan winkelcentrum Ridderhof... waar zaterdag de schietpartij was. Hij sprak lof uit voor de winkeliers die hun deuren vanochtend weer openden. In het winkelcentrum is een plek ingericht... waar mensen respect kunnen betuigen aan de slachtoffers. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn... gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doen... naar de manier waarop het wapenbezit in Nederland is geregeld. Dat gebeurt op verzoek van minister Opstelten. Hij wil weten of het systeem voldoende heeft gefunctioneerd. Opstelten over de vragen bij het onderzoek. Wat zijn de voorwaarden waarop iemand een vergunning kan krijgen? Hoe wordt dat gecontroleerd als er nieuwe berichten en feiten rond iemand bekend zijn? Wat wordt daarmee gedaan? Wat zijn de dwarsverbanden die we dan kunnen leggen aan de nabestaanden van de slachtoffers? Zijn we verplicht om dat met elkaar zo fundamenteel en zo stevig mogelijk tegen het licht te houden? De schutter had verschillende wapenvergunningen en volgens het OM was hij suicidaal.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 De douane pakte ook een man uit Maarsen op. Hij werd met 75.000 euro gepakt toen hij op een vlucht naar Curaçao wilde stappen. De man had het geld verstopt in zijn sokken en schoenen. Vooral die jonge smokkelaar van 14 viel op, zegt de douane. Een meisje van 14 die toch met 38.000 euro op zak loopt of in een handbagage. Ja, dat, is, dat zijn dingen die we niet vaak tegenkomen. Mensen moeten de douane van tevoren op de hoogte stellen als ze meer dan 10.000 euro willen meenemen. Het weer zondag enkele buien. Het is 9 tot 11 graden. Morgen en donderdag geregeld zon. en De kans op buien neemt af. Middagtemperatuur loopt op naar 10 tot 15 graden. ANEB, verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer aan file. Dat is gebruikelijk voor die tijdstip. Een paar files vallen op, op bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Er staat tussen knooppunt Amstel en sloten 5 kilometer. Dat is op de binnenring. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag gaat het weer iets beter. Er staat voorknopend Oude Rijn nog wel 5 kilometer file. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen op de hoofdrijbaan. Maar de weg is wel weer vrijgegeven. Bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brienenoordbrug 5 kilometer. Door een kapotte auto op de hoofdrijbaan is op de brug de rechterrijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A20 naar Gouda. Voorknopend Terbrechtseplein staat 7 kilometer.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 Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goede middag. Vijf minuten over vier is het. U bent rechtstreeks verbonden met de studio vanuit Den Haag. Veel politiek vandaag, wat u van ons gewend bent op de dinsdag. We hebben ons eigen politieke vragenuur. Het is hier zojuist afgerond in de Kamer, maar wij praten nog even verder. En dat doen we met de volgende gasten. Uh, Pim van Gaal is hier, parlementair verslaggever van de NOS. Raymond Knops, defensiewoordvoerder voor het CDA van de Tweede Kamer. En hier zit Marcia Nieuwenhuis, parlementair verslaggever van Dagblad de Pers. En allereerst moeten we jou feliciteren... Want gisteravond, hij staat hier voor ons op tafel, de tegel voor journalistiek talent gewonnen op het Feest van de Journalistiek. Elk jaar is dat en dan worden de prijzen uitgereikt. En ik was daar zelf ook. Jij was daar en werd op een gegeven moment op het podium geroepen en kreeg deze tegel. En je straalde werkelijk van alle kanten. En dat doe je nu eigenlijk nog, hè? Ja, ik ben er heel blij mee. Tuurlijk. <laughs> is het dan een beetje gedaald? Of, uh... um... Ja, nou, ik ben er wel een beetje beduust van. Maar uh, ja, het is gewoon superleuk. Marcia, je kreeg het voor, niet voor je hele oeuvre... zoals meneer Wincemius die hier net weg in een prijs heeft gekregen... voor zijn hele oeuvre, maar voor één speciaal interview. Uh, ja, ik, ik ben uh, genomineerd met, ja, met twee interviews eigenlijk. Uh, eentje tussen Dominique Schreier en Marco Pastors... en eentje tussen Jeltje van Nieuwenhoven en Sietse Fritsma. Jeltje van Nieuwenhoven van de Partij van de hmm. Arbeid... en Sietse Fritsma van de PVV. En de andere twee Rotterdamse... De Rotterdamse uh, evenknie, precies. Jou, voor zeker. de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar heb ik die interviews gedaan. En, en wat was daar zo speciaal aan, denk je, dat je die prijs hebt gewonnen? Um, nou, uh, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan de jury vragen. Maar die zei in elk geval dat het uh, geen sinecure was... om de duo's bij elkaar te brengen. Nou, dat was uh, zeker in het geval van uh, Jeltje van Nieuwhoofd en Sietse Frisma uh, aan de orde. Die waren uh, ook naar elkaar toe heel nukkig... Uh, heel dus dat, dat maakt het ook wel een heel bijzonder gesprek. Ik moest eerst maanden, heb ik gelobbyd om het voor mekaar te krijgen. Maar toen uh, het eenmaal gelukt was, toen dacht ik, nou, Tweede Kamer lijkt me een mooie locatie. Hè? Daar hebben ze allebei gezeten. Eén als oud-kamervoorzitter, ander um, uh, als kamerlid. Nou, zei Jeltje van Nieuwenhoven, denk maar niet dat ik daarin trap. Ik, ik dacht, oh. Maar het moest op een neutraal terrein, dus uiteindelijk hebben we het... Uh, een paar deuren verderop op het stadhuis toen van het Den Haag open. gedaan en toen was het goed, maar de sfeer was nog steeds uh, ja maar het niet omhoog dus in de om de, te de bijzondere combinatie dat die überhaupt al in je hoofd is opgekomen, dat het ook nog gelukt is en dat je het tot het goed einde hebt gebracht zonder dat er bloed vloeide, zoiets. Uh, ja. Ik denk het. De sfeer was in elk geval. ze uh, Fritz, maar zei bijvoorbeeld: ik woon in Scheveningen. Dus hij had je nu al. Het is op Scheveningen. Oh, ja. <racht> Om even de toon te zetten. <hobank> ja, maar dat het dan geen radio is eigenlijk. Maar goed. <racht> het is ook voor radio echt fantastisch utiets, geweest, geweest, denk ja. ik. Ja, denk ik wel. Nou, omdat jij de tegel hebt gewonnen, mag jij vandaag uh, de aftrap doen voor het eerste onderwerp? In dit panel? Zelf kiezen. Ja. Nou, ik dacht: uh, Ben Korthals, die graag voorzitter wil worden van de VVD. En ik ben benieuwd of er nog tegenkandidaten zijn voor de VVD. Mm -hmm. Ik heb zelf uh, vorige week een verhaal geschreven over Den Korthals... naar aanleiding van een WOP-verzoek van uh, Elsevier. WOP, Wet Openbaar Bestuur. Precies. Documenten boven tafel kregen. Ja, die er anders niet zijn. Die hadden ze gekregen. Een heel hulde daarvoor natuurlijk. Daar stond in dat een minister van Defensie onder kok of balkenende... 350.000 euro aan wachtgeld had ontvangen. Maar er stond niet bij wie dat was. En... Toen heb ik alle salarissen van al die anderen nagetrokken. Toen bleek dat eigenlijk het benkoord als moest zijn. En ik vond dat zelf nogal opmerkelijk. Ik vind 350.000 euro een uh, fors bedrag. Ik, bedoel, ik ben helemaal niet tegen wachtgeld. Dat vind ik prima. Het is belangrijk dat onze ministers... Uh, ook als ze mm -hmm. klaar zijn met hun dienst... Uh, nog een tijdje krijgen om een andere goede functie te zoeken. Maar 350.000 euro, dat betekent dat je ongeveer... 40 maanden gebruik hebt gemaakt van volledig wachtgeld... Aan 8.750 euro per maand. Pim van Galen, denk jij als je dit hoort van Marcia... dat uh, meneer Korthals, als hij dit gewoon vrolijk uh, foeneert... om voorzitter van een partij te worden, van de, van de VVD? Netjes nou ja, genoeg voor zo'n partij? Het past wel een beetje in uh, het beeld van rond Korthals. Want die werd ooit door Tom de Graaf Oblomov genoemd. En Oblomov is een beroemde figuur uit de Russische literatuur... Want die lag de hele dag het liefst een beetje aan de hemel te kijken en deed niet al te veel. Nou, coquetteerde Korthals daar ook wel mee. Van ik, ik werk niet te hard, maar hij overdrijft nu wel een beetje. Ja, namelijk niet. Nee. <laughs> Enigszins overdreven. Nee, Maar serieus, denk je dat dat uh, een goede indruk maakt als uh, um, hij voorzitter wordt van de partij? Terwijl hij zich dit aan laat leunen? <coughs> of dit gemakhalve zo in de zak steekt? Nou ja, het valt mij eerlijk gezegd op, maar niks ten nadele van Masja dat, dat dat eigenlijk in de... Pers in de media niet een hele grote zaak is geworden, omdat het natuurlijk volgens de regels is. Maar ja, van mevrouw Bernste was het ook volgens de regels. En het gaat er inderdaad om: eh, gebruik je het als een overstap om een nieuwe baan te vinden, of, of zie het je het, het als uit, inkomen? Ja. En ja, hiervoor is die regeling toch toch niet helemaal bedoeld, ja. denk ik. Meneer Knops, u bent Kamerlid voor het CDA. Wat vindt u daarvan? Ja, die wachtgeldregeling die is er, uh, omdat die bedoeld is voor politici die buiten hun schuld in één keer zonder baan komen te zitten. Het is heel veel geld wat hij ontvangen heeft. Uh, ik zelf zit er zo in dat ik vind als je wachtgeld krijgt... en zeker als je, als je echt niet meer terugkomt in die politiek... dat je dan zo snel mogelijk een nieuwe baan moet zoeken. Er is werk genoeg in Nederland. Uh, maar het is heel voor de regels gegaan. In ieder geval, uh, dat heeft ertoe geleid ook door Kamerdebatten... dat er nu in ieder geval wel een sollicitatieplicht komt. Dat geldt vanaf deze periode, deze nieuwe Kamerperiode. Dat mensen niet dat zomaar als inkomen kunnen zien... maar dat dat een soort overbrugging is om in ieder geval uh, inkomen te hebben. Maar dat het de bedoeling is dat je... Dat je een andere baan gaat zoeken. Ja. Nou, het is ook wel interessant wat, wat de VVD'ers daarvan vinden. Ik heb een aantal VVD'ers gebeld. En die zeggen van nou, ja, eigenlijk had hij de morele plicht om een andere baan te zoeken. Ik bedoel, het kan natuurlijk zo zijn dat hij wettelijk niks heeft gedaan. Uh, wat niet mag. Maar dan kun je natuurlijk alsnog, zeker als politicus met toch een maatschappelijke functie. Uh, het idee hebben dat het. Nou, na een half jaar of zo wel uh, genoeg is geweest. En dat je zeker met zijn staat van dienst als oud-advocaat... en oud-procureur-generaal uh, ook best een andere nou, baan kan vinden. Oud-procureur-generaal? Ja. Hmm. PG? Echt waar? Nee, ik ben je niet waar met Kort als Altes. Maar goed, maakt niet nou, uit. Toen ja. hij nee, een hoop uh, expertise precies. om wat anders ja, te doen. Ja, dat is zelfs het advocatenkantoor is nog steeds naar hem genoemd. Hè? Ook al werd ja, hij en al daar heel lang deed niet. hij nog advieswerk voor. Ja, dus ja, ik ben wel benieuwd of hij... in in de periode 2002, 2010, ja. nog betaalde opdrachten. Okay. Is het trouwens onbetaald, dat uh, voorzitterschap? Volgens mij wel, hè? Het is niet eens een echte baan, wat dat betreft. hij heeft nog steeds geen baan. Want opstelt deed het erbij. Hm. Het voorzitterschap ik, van de VVD? Het. Ik dacht. Is dat, hebben jullie is Bij het drie dagen de een staal erweeken? We hebben nu een nieuwe voorzitter die doet dat fulltime. Ik ga ervan uit dat ze ook fulltime betaald wordt. Dat hoop ik uh, van haar. <laughs> ik weet het niet precies, maar ik denk het wel. Bij de VVD weet ik het niet. Uh, maar volgens mij bij, bij Kortals is het wel zo dat het wachtgeld ook eindig is. Dus dat hij uh, maximaal voor de duur van zijn ministerschap dat wachtgeld ja, heeft. Dat dus klopt. ik denk dat dat nu is afgaan. Het is nu afgelopen. ja. Goed, ja. we ja, houden er ja, ook minister, even over op. Anders ja. komen we niet meer aan andere we gaan onderwerpen toe. We gaan naar minister Voor de verandering zou ik bijna zeggen. <laughs> Opnieuw, minister Hillen in de aanbieding. Ja, hij had een brief naar de Kamer willen sturen over de bezuinigingen bij de krijgsmacht. Met daarin de zin... En dan ga ik hem even citeren. Hoop dat deze brief bijdraagt tot het besef dat Nederland voor zijn veiligheid onderverzekerd dreigt te geraken. Nou, dat ging de ministerraad uh, allemaal weer een beetje te ver. De zin werd geschrapt. En vandaag uh, werden daar uh, Kamervragen over gesteld. Ik moet er nog even bij zeggen dat er trouwens nog wel die zin dan wel weer op een website voor het personeel terechtkwam. Nou, mevrouw Hartje van D66, die uh, uh, wilde weten hoe, hoe dat precies zat. U hoort haar vraag en ook het antwoord van minister Hille. Mijn vraag is heel helder. Staat de minister achter deze brief? De brief waarin niet letterlijk meer staat dat we onderverzekerd zijn. En waarom plaatst hij nog wel in het videofilmpje richting het personeel... het verhaal dat Nederland wel onderverzekerd draait, lijkt, eh, lijkt te, te dreigen? Voorzitter, als ik in een videofilm zeg dat er dreigt iets te gaan gebeuren... is dat nog niet gebeurd. Voorzitter, de brief is geschreven zoals hij is geschreven en besloten zoals hij is besloten. Ik sta volledig achter de inhoud. Daarnaast zal ik ook de komende tijd met de samenleving, met de politiek en met de publiciteit mijn zorgen delen. Over een verdere voortgang, als die er zou zijn, van afbraak op Defensie. En als wil ik de samenleving en iedereen voor waarschuwen, dat zal ik blijven doen. Anders minister Helle van de Defensie. Pim. Uh... Hoe zie jij dit? Hoe, ja. dit? hoe dit gegaan is met die brief en die zin? Ik heb een paar uitspraken van hem even opgeschreven. Vrijdag zei hij, we blijven meespelen in de Champions League. Hè? Hoewel, als je al die nederlagen ziet van Nederlandse clubs... is dat ook Misschien niet bedoelde hij dat. Ja, <laughs> precies. <laughs> en net zei hij weer, piano, piano, rustig aan. We kunnen niet zoveel doen. Onze veiligheid dreigt onderverzekerd te raken. En we kunnen zo niet doorgaan. Er is al twintig jaar bezuinigd, moet een keer ophouden. Ja, als je dit allemaal hoort, denk je eigenlijk, waarom heeft die man dit eigenlijk voor zijn verantwoordelijkheid genomen? Waarom is hij niet uh, afgetreden? Ja, meneer Knops. Ja, hij heeft die vraag als eerder gesteld gekregen. En zijn antwoord was toen, en ik kan me daar ook heel goed iets bij voorstellen. Want ik ken Hill natuurlijk al langer en ik weet ook, ook bij het CDA heeft hij rapporten geschreven waarin hij gewaarschuwd heeft voor het dreigende gevolg van bezuinigingen. Hij heeft ook toen de tijd de vergelijking met een soort van verzekeringspolis uh, al gemaakt. Dus dat is absoluut nieuw. Dus in dat opzicht begrijp ik de ophef van vandaag ook helemaal niet. Want hij is, hij is heel consequent geweest. Maar hij heeft gezegd, als ik het niet doe, dan gaat iemand anders het doen. Want die opdracht die ligt er toch, dat is een gegeven. En dan doe ik het liever zelf. En dan kan ik ook zelf de keuzes maken. En dan wil ik het ook graag verantwoorden aan de Kamer. Dat is natuurlijk een heel legitiem verhaal. Uh, maar Hillen doet dat absoluut niet met plezier. En uh, eigenlijk is het ook iets wat hij wat helemaal niet zou willen doen. Maar, maar hij is hij... minister, hij is loyaal aan... Hij zich loyaal verklaard in dit regeerakkoord. Als had hij inderdaad geen maar minister moeten worden. Maar hij wekt desondanks de indruk dat hij het onverantwoord vindt. Je kan je wel loyaal verklaren. Nee, nee, maar dat wordt heeft en, dat heeft hij, Ik dat zeg heeft, ook, hij ja. wekt de indruk. Ja, ja dat klopt. Maar, ja, hij heeft dat woord dus ook heel bewust niet gebruikt. Want als hij dat wel gebruikt zou hebben... dan had hij inderdaad de keuze moeten maken om af te treden... of überhaupt deze functie niet te ervaren. Nou, hij heeft vorige week gezegd... Uh, op het plein, toen wij hem ontmoetten toen daar twee demonstranten zonden... de samenleving kijkt te lichtzinnig naar defensie. Dus hij vindt eigenlijk dat wij mensen dat niet belangrijk genoeg vinden. Maar ja, dan denk ik, ja, dan had je de voor moeten knokken. Dan hadden we dat misschien wel gevonden, Nee, toch? maar hij heeft er ook voor geknokt. Ik heb er zelf voor geknokt, een aantal andere mensen ook. Maar als je de, de, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... Zeg maar, de lijstjes zag die aan burgers werden voorgelegd... waar men de vraag kreeg voorgelegd van waar zou bezuinigd moeten worden... dan kwamen er altijd twee dingen naar voren. Dat was de ontwikkelingssamenwerking en defensie. Dat zijn allebei zaken die wat meer op afstand lijkt te staan van de samenleving. Men kiest liever voor onderwijs, voor zorg... voor zaken die dicht bij de burger staan. Dus Hille heeft gewaarschuwd, toen al, voor het feit... dat als je dat continu blijft doen, jaar op jaar... dat je in een gevarenzone komt. En hij heeft... Ik denk dat als je me een jaar geleden had gevraagd... wat hij hier nu zou hebben gevonden van deze bezuiniging, zou hij misschien toen hebben gezegd dat is onacceptabel. Maar je ziet de samenleving veranderd. Je kunt natuurlijk aan de zijkant gaan staan en niet meedoen. Of je kunt de verantwoordelijkheid nemen... ondanks dat het een, een moeilijke opgave is en dan... Proberen om een krijgsmacht over te houden die nog wel wat kan. En dat is zijn drive. Hij wilde ook niks anders dan dit. En ja, ik denk dat um, echt het debat van vandaag ook in de Kamer uh, volstrekt overtrokken is. dat het gaat om die ene zin. Uit een brief van 35 pagina's waarin hij aangeeft wat hij met de van plan is. Dus, en dat in de ministerraad wel eens dingen anders gaan dan waar een minister mede, de ministerraad ingaat. Dat is natuurlijk van alle tijden. Dat, dat is niet. Ja, meestal het is niet wat de minister echt vindt. Hè? Meestal is zo'n concept wat de minister echt vindt. En ja. dan roepen anderen, ja, maar ja, dat, dat kan zo niet. En dus en zo'n minister probeert natuurlijk het maximaal ook naar die ministerraad te uithalen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als dat gebeurd is, dat bijvoorbeeld andere collega's hebben gezegd, ja, laten we dat nou niet doen. Want dat zou wel eens een financiële claim kunnen uh, betekenen. Nee, dat dat bereik, dat we niet. Wij hadden het er net nog over, maar hoe, hoe dat blijft altijd integreren? Die vraag: hoe, hoe komt dat naar buiten? Uh, Hebben jullie daar enig idee van? Hebben we daar iets over gehoord in de wandelgang? Ik bedoel, nou, wie heeft dit laten lekken? De, de, de bonden, ik noem maar wat. Ik, <laughs> ik heb geen idee. Ja, ja. Die zitten ja. natuurlijk heel dicht bij het vuur. En, uh, maar zien die dan zo'n brief in concept? Nou, nou, volgens mij niet. Nee, lijkt mij ook de niet. In de wandelgangen, dus de bonden zeg maar, zeg maar, ja. en de ambtenaren zijn ja. natuurlijk heel kort. Ja, ja, ja. Ja, er zijn helaas, ja, de helaas het, de heel veel de dingen gelekt de uit Defensie. Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die er bepaalde belangen bij hebben. Of misschien wel gefrustreerd zijn of wat dan ook. Dat weet je niet. En dan komt ze iets op straat. Ik bedoel, mij bellen ze daar niet voor. Maar uh, ja, het zijn journalisten die iets ontvangen en dat natuurlijk dan ook opschrijven. Vind jij ook Marcia dat het een beetje opgeklopt is? Het hele verhaal dat meneer Knop zegt? Die begrijpt het of nou, niet. Uh, ik ik vind wel dat uh, het kabinet uh, in meerdere gevallen met, met een dubbele tong... Praat. Dat, uh, mijn collega's Gustav Bessems en Dirk Jacob Nieuwboer hadden daar vandaag meer voorbeelden ook bij gehaald. Ja, uh, Mark Rutte heeft hetzelfde gedaan met de euro. En Gert Leers doet hetzelfde met Sahar. Er zijn gewoon twee verhalen. Aan de ene kant vertellen ze dus: uh, hè, blijf op niveau Champions League. Aan de andere kant zeggen ze: ja, uh, misschien uh, draag ik Nederland onverzekerd te raken. Nou, met, met Rutte deed precies hetzelfde met de, het pact voor de euro dat meer mogelijkheden biedt voor de staat om zich met de economie te bemoeien. Nee, zegt Rutte, dat is helemaal niet zo. En Leers doet precies hetzelfde met Zahar. Die zegt aan de ene kant van... we be beoordelen iedereen op zijn individuele meritus. Hè? Iedereen krijgt een eigen oordeel. Terwijl aan de andere kant er ook geluiden zijn... Dat er een, een pact is met de PVV voor een, een bepaald aantal. Dat er niet te veel. Het gaat over dat Afghaanse meisje wat terug zou te moeten. Hè, wat hier precies. Kan blijven. Over dat praten met twee monden gaan we zo meteen die Knops even vragen. Maar Pim van Gaal kwam hier binnen en heeft er ook nog een aardig voorbeeld van. Tenzij ik het niet goed begrepen heb, net tijdens het vraaguurtje, zei minister Hille ook op een nog kernachtiger vraag van meneer Pechtot. Hoe zit het nou met die bezuinigingen? Uh, Champions League of niet? Heel simpel zegt u nu even: hebben we geld genoeg om mee te doen in Kunduz? Hebben we geld genoeg om mee te doen in Libië? Hebben we geld. Toen zei minister Hille ja. En Pim van Galen kwam hier net binnen en die zei, hij zei nee. Nou ja, het <laughs> nou lijkt af... mij heel erg duidelijk twee monden. Maar... Ja, nou, dit iets genuanceerder. Ja, nou lijkt ik zelf wel een politicus. <laughs> nee, Pechtel, dat ging over 200 man in Libië. He, dat is toch, meneer Knops, dat zijn die mensen die dat vliegverbod er zo afdwingen. Die zijn daar al, die hangen daar in die eeuwigheid. En die 500 man Koendou zijn ook al aan het kwartier maken. Maar er is een humanitaire missie naar Misrata, staat er namens de EU op de agenda. Daarvan heeft Hillen net na afloop tegen journalisten gezegd... daar heb ik geen geld voor. Dus dat is de eerste teken dat het gewoon klaar is met onze ambities. Ik vond het nogal uh, opvallend. En ik knops. Ja, maar dat betekent dus ook dat er echt wel wat aan de hand is. En dat uh, het ambitieniveau, zoals gewenst door sommigen... en uh, ook ge niet gewenst door velen... Uh, dat dat niet meer gehaald kan worden. En dat, er dus nu, uh, dat we nu twee missies hebben. Het zijn nog relatief kleine missies. Hè, want Koendus is niet eens een grote als vergelijkt met Oeresgan... Uh, mm -hmm. En de, en de korte missie, laten we hopen, in Libië... dat we dan al aan onze top zitten, dat er niet meer kan. Uh, dat geeft wel aan dat er wel wat aan de hand is uh, bij Defensie. Uh, ik kan niet inhoudelijk beoordelen uh, of, of er nog een derde missie bij kan... maar als hele aangeeft dat dat niet kan, uh, dan zal hij daar goed over na hebben gedacht. En dan is dat een van de consequenties. Dus het betekent gewoon dat onze ambities om een buitenlandse rol te spelen... die voor Nederland overigens ontzettend belangrijk is... denk eens even aan de piraterijmissies, uh, de anti piraterijmissies moet ik ja. zeggen... Dat maar, dat dadelijk niet de meer gehad. Dat was vroeger, precies. Maar dan, dan is het toch geen Champions League... maar dan is het toch Europa Cup? De eerste divisie. Ik denk, ik denk dat het inderdaad... meer, uh, meer uh, gaat naar, naar de subtop... dan naar de echte top. Het is wel zo dat wat we leveren... dat is nog steeds de top. Uh, en dat moet ook de ambitie zijn... Maar in, in het voortzettingsvermogen, dus de lengte en de, en de breedte van de missies, daar zal de beperking in zitten. Het is niet zo dat wij, wij willen nog steeds mensen met goed materiaal uh, en goed getraind wegsturen. Dus in die zin is het Champions League. Mm -hmm. maar Alleen de, vraag... de eerste ronde eruit. Nou, of, of, een, of een elftal ja, met ja, negen spelers. Uh, en dan ga je de wedstrijd toch niet winnen, uiteindelijk. Als je, oh. als je negen toppers hebt en je speelt tegen elf anderen, dan, dan ga je het ook niet winnen. We gaan verder met het volgende onderwerp. Het werd al even genoemd, Afghaanse meisje Zahar, 14 jaar. Ze mag toch in Nederland blijven. Want volgens minister Leers van Integratie is zij te verwesterd om teruggestuurd te worden. Nou, Taufik Dibi, Kamerlid voor GroenLinks, die wil over dat begrip een spoeddebat met de minister. En waarom wil, uh, alleen Afghaanse meisjes wil die weten? En wat is nou precies verwesterd? De PVV reageerde eigenlijk wel opvallend mild, zou je kunnen zeggen. Dat zei Dibi ook. Um, normaal gesproken is die partij natuurlijk heel strikt met, uh, met uh, uitzetten. En hij, en dan heb ik het over Dibi, vermoedt een afspraak tussen Leers en de PVV over dit hele verhaal. Weet um, je daar wat over wil zeggen? Marcia, hoe zie jij dat? Ja, nou, over Dibi kreeg net geen meerderheid voor... Uh... We gaan even een telefoon uitzetten. Ja, zelfs een prijswinnares moet dat doen, hoor. Hij staat op stil, maar dat is niet genoeg. Excuus. Um... Oh, ze no, gaan... houden ook niet op met bellen. ook nee. <laughs> um, Tovik Dibi vroeg inderdaad een spoeddebat aan... maar had hiervoor net geen meerderheid. Hij kreeg geen steun van de Partij van de Arbeid hiervoor. Dus het spoeddebat gaat helaas niet door voor hem. Ja, maar, maar goed, even, even. Nou, de vraag is of dat helaas is voor hem, want maar hij wil, sne op, hij wil snel aan. een debat. En er staat zo'n lijst van goede dat uh, als je het hebt over de snelheid, dat hij beter morgen is de procedurevergadering. En uh, daar zal hij ongetwijfeld steun krijgen voor het aansluiten... bij een algemeen overleg wat de week daarna al gepland is. Dus dan heeft hij binnen anderhalf week heeft weken dan een debat. Dat was ook de reden dat in ieder geval onze partij niet voor een spoeddebat was. Omdat je dan misschien pas over vier of vijf weken de beurt bent. Nee. Dus het was gewoon niet zo'n handig uh, voorstel van Tibi. Uh, van maar de uh, CDA is niet maar in eigenlijk... debat? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee. Maar eigenlijk zou je toch in de Kamer ook gewoon binnen een paar dagen... over een onderwerp moeten kunnen debatteren. En moet er niet dan grondig gekeken worden naar die lijst... Met Spoeddebatten die gewoon veel te lang is. Ja, maar dat komt. dus. Ja, maar dat is een, dat is een, andere een, andere ik zeggen, een hele lange discussie bij de Tweede Kamer, waarbij er zoveel spoeddebatten aangevraagd worden, omdat het, het, het, het begrip spoed een inflatoor begrip is geworden. Misschien dat het uiteindelijk het effect is dat, het, dat we gewoon te weinig uur op een dag hebben om, om dit allemaal te kunnen bespreken. Ja. Oh ja. Maar even over het begrip verwesterd, want dat is wat er nu ineens, hè, dat is waar het over gaat, wat er nu hangt. Wat, wat, wat, wat meneer Leers bedacht heeft, uh, Pim van Galen, dat gaat politiek volgens mij nog hartstikke lastig worden, dit begrip. Ja, ten meer. En daarom heeft de Partij van de Arbeid ook het spoeddebat niet gesteund. Dat zij weer met een eigen initiatief komen. Dat zij vinden eigenlijk, hoezo alleen Afghaanse meisjes? Waarom niet Ethiopische meisjes of Somalische jongens? En ze zeggen, we moeten dat verbreden tot alle asielzoekers die hier al 8, 9 jaar bezig zijn. Uh, dus dat wordt nog een heel interessant debat. Want ik denk dat het CDA dat misschien wel wil... maar dat weer niet mag van de PVV? Of... Nou, wij, laten we zeggen, wij, wij doen wat wij willen... om het zo maar te zeggen. Dus, uh, nou, maar wij... Dit is wel een heel gevoelig dossier, hè? Absoluut, maar we hebben daar gewoon een eigen mening over. En Ik zou het onverstandig vinden om dit, uh, om dit te gaan verbreden. En ik zal ook uitleggen waarom... In het geval Sahar en de andere meisjes gaat het, ligt er wel een, een grondslag voor. Er is namelijk een nieuw Amtsbericht van buitenlandse zaken. En dat komt onafhankelijk tot stand. Daar heeft de minister van Immigratie en Asiel geen uh, zeggenschap in. De Kamer ook niet. Mm -hmm. Dat zijn onafhankelijk berichten ja, van diplomaten. Amtsbericht? Dat Amtsbericht zegt dat er wel wat veranderd is in Afghanistan. En dat inderdaad voor groepen zoals Sahar, dus verwesterde uh, meisjes met name dat daarvoor de situatie in Afghanistan een hele moeilijke zal zijn. Dus als je die terug zou sturen, mm -hmm. dat ze dan in een hele moeilijke positie komen... dat ze hier jarenlang gewoond, geleefd hebben, een bepaalde westerse levensstijl hebben aangenomen... en dat ze, dat, dat niet geaccepteerd zou worden in Afghanistan, dat ik het maar even zeggen. Die brief heeft de, ten grondslag gegeven dat ons bericht aan de brief van Leers... waarin hij zegt, we moeten nou eens heel goed kijken... onder welke condities en voorwaarden we die mensen kunnen terugsturen of niet... En uh, die heeft daar een aantal criteria voor aangelegd. Precies, want dan Het krijg je dus een hele enorme discussie over wat verwesterd dan dat precies is. Het gaat juridisch enorm lastig geworden. Ja. ja, precies, want als je een, een meisje hebt wat hier in Nederland met een hoofddoek rondloopt bijvoorbeeld, is dat dan verwesterd. Heb je een Afghaans meisje wat hier zonder hoofddoek rondloopt? Is die, is die... Maar dat zijn uiterlijke kenmerken. Ik geloof dat de meneer Spekman gezegd, Ik heeft gebruik een... dat woord verwesterd. Niet zeggen geworteld. Zo geworteld in, in ja. de Nederlandse samenleving... dat je iemand niet moet ontwortelen. Misschien helpt dat. Nou, Spekman heeft van deel gelijk. Eh, en, en daar heeft leers in zijn brief ook, is hij daarop ingegaan. Namelijk het feit dat mensen hier lang blijven. En met name op jonge leeftijd. Dus zeg maar in de leeftijd dat ze zich bewust worden... van allerlei omgevingsfactoren. Zeg maar, tussen zo vanaf van een jaar of tien tot de achttien. Uh, dat dat een hele kwetsbare leeftijd is... waarbij je je persoonlijkheid ontwikkelt... waarbij je uh, je aanpast aan de cultuur... en dat dat eigenlijk bepaalt hoe je de rest van je leven verder gaat. Uh, en daar is Spekman het ook over eens. Alleen wat Spekman zegt is dat iedereen die er acht jaar uh, heeft verbleven... dat die automatisch een recht op verblijf zou moeten hebben. Daarvan zegt leers, en daar zijn wij mee eens... dat dat niet automatisch zou moeten kunnen... omdat er ook mensen zijn die door procedures te stapelen... en zeg maar, het proces van beoordeling te frustreren, dan die aan die acht jaar zouden kunnen komen. En als je maar lang genoeg zou rekken, dan zou je automatisch... binnen die criteria van Spekman worden. Maar als je al die procedures inkorten? Dat is toch een van de speerpunten van dit beleid? Zeker. Dus dat is straks nog niet meer aan de orde? Nee, straks zal dit, als het goed is, zal dit niet meer aan de orde zijn. Maar waar we het nu over hebben, is een hele grote groep... die vanuit de afgelopen jaren hier nog in zit. En uh, ja, als iemand ook al, kijk, leers kan wel zeggen... de procedures moeten kort, maar als iemand blijft procederen... en uh, zeg maar in de wetenschap... dat als je maar lang genoeg hier blijft... dat je dan automatisch een ticket voor verblijven... Maar dat zegt u nu over zijn haar... maar Gert Leers heeft over zijn haar zelf ook gezegd... dat zij juist een van die mensen was... die juist zo lang heeft geprocedeerd... en daardoor langer kon blijven. Ja, de vraag is even... en dat is al leers ook in de uitwerking van de brief... en daarom willen wij dat debat ook graag om, om te horen hoe dat nu precies zit... van in hoeverre mag je doorprocederen? En heb je daar recht toe? Of in hoeverre uh, frustreer je echt een procedure? Dus we willen de rechten van mensen ook niet ontnemen. Hè? Mensen kunnen natuurlijk in beroep gaan tegen een mm -hmm. uitspraak. Dat moet ook vooral zo blijven. Maar er zijn ook mensen die procedure op procedure stapelen... zonder dat er nieuwe feiten aan de grondslag liggen... en dan een soort van ja, visieuze cirkel in stand houden. Wordt zo langzamerhand het niet misschien een beetje pijnlijk voor de PVV? Want die zien toch wel veel verwateren... van wat zij met zoveel kracht en ferm uh, hoog in het vaandel hebben. Nou, dat... Ik denk dat het CDA nog wel problemen met ze krijgt op deze manier. Nou, Ik denk dat de PVV uh, ook heel blij is... dat er in ieder geval uh, dat er niet iets van een generaal pardon of zo zou komen... waar ook sommige partijen om vragen. Want dat zouden wij ook absoluut niet willen. En dat is natuurlijk in het verleden wel gebeurd. En dat is absoluut geen oplossing voor het probleem. En ze zijn ook heel blij met het feit dat Leers nu echt een aantal stappen gaat zetten... om die procedures in te korten. Want ja. je vergaan heeft helemaal was... gelijk. Het gaat er niet alleen om om zeg maar, de probleem vanuit het verleden aan te pakken... maar ook te voorkomen dat we over acht jaar eenzelfde discussie voeren als hier vandaag... en dat we weer moeten constateren dat er heel veel mensen... door lange procedures in een soort humanitaire situatie zijn gekomen... waar we allemaal moeite mee hebben. Maar hoe kan, kunt u nu aan de ene kant zeggen... dat Leers heeft gezegd dat er geen generaal pardon komt... terwijl hij aan de andere kant heeft gezegd... dat hij elk geval op zijn individuele meritus beoordeelt? Misschien als hij al die gevallen individueel heeft beoordeeld... gaat het wel voor iedereen dat ze kunnen blijven. Maar nou, gaat er maximaal 110 kinderen, 40 tot 110. Nou, dat, dat lijkt me voor de PVV eh, 40 te veel als je hun gedachten goed zou volgen. Nee, nou, denk... ja, maar het gaat mij erom dat het in tegenspraak is met elkaar. Om aan de ene kant aantallen te noemen en aan de andere kant te zeggen... ik beoordeel ze op de individuele merites. Dat doe je dan dus blijkbaar niet. Ja, maar als Want op een gegeven moment zit is... je, je aan je tax en dan, dan, dan, dan is het dus nee. nee. Maar wij zijn ook, wij zijn ook altijd uh, tegen het noemen van aantallen geweest ook in de afgelopen debatten. Dat is wel het veiligste, Nee, maar dat is ook het volstrekt. Laten we zeggen, aantallen zijn geen doel op zich. Je moet in de individuele gevallen uh, beoordelen. En ik vind in, juist in de asielproblematiek het noemen van aantallen is buitengewoon ingewikkeld. Omdat je, je weet niet wat de instroom is, kijk eens wat er nu in Tunesië gebeurt, wat er in Italië allemaal gebeurt. Dat bepaalt natuurlijk van een heel groot deel wat er hier binnenkomt. En ook wat er dus van deel blijft. Dus het is heel lastig om daarop te sturen. En misschien dat de PVV het liefste zou hebben gehad dat alles, uh, uh, laten we zeggen dat alle uh, Sahars, om het zo maar even te noemen, <coughs> dat die uh, uh, uh, Nederland uit zouden moeten. Maar de PVV is natuurlijk ook realistisch. Zij bepalen ook niet in een eentje het hele beleid. Je zult ook met een aantal partijen moeten kijken van wat is een gemene deler. En ik denk dat de PVV, ja, maar goed, ik hoef niet voor hen te spreken, maar dat zij op zich tevreden kunnen zijn met het feit dat er dus geen generaal pardon komt. Want dat is iets wat natuurlijk in het verleden vaak met de PvdA en de regering gebeurde. Dat er een generaal pardon kwam, dat het probleem hoegenaamd werd opgelost en de dag daarna begon het zich weer op te bouwen. Nou, dat is, ik denk dat we die weg absoluut niet oplossen. Dus het verbaast u eigenlijk hoe meegaans ze zijn. Het is, het is andersom misschien. Nou, ik denk dat de PVV, uh, maar dat geldt voor meerdere dossiers... Uh, uh, um, op een aantal dingen heel realistisch uh, politieke ja, dat, zaken... Banaan, en er ook wel achter komt, en dat blijkt ook een beetje uit het interview... Uh, wat mevrouw Nieuwhuis heeft gehad, dat ze uiteindelijk... Uh, ook zien dat ze, uh, dat ze compromissen zullen moeten sluiten. En dat, er, dat ze niet altijd 100% binnenhalen, maar 80% is nog meer dan 0. Dat is Precies. een beetje het verhaal. Dat geldt natuurlijk voor ons ook. Politiek is compromissen sluiten. Nou, dat is een mooi eind van, uh, van dit Politieke Vragenuur in Villa VPRO. Zometeen op deze zender het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek. Wat gaan we doen? Uh, categorie 7 is een regelmatig terugkerend sleutelwoord tijdens onze uitzending. Want zo erg is het bij kerncentrale Fukushima even erg als Tsjernobyl. Dat was ook een categorie 7 nucleaire ramp. En dat is verwonderlijk. Nu pas. We gaan tijdens de uitzending op zoek naar de nuance. Het acute gevaar op radioactieve straling is niet toegenomen. Maar opnieuw blijkt dat we nog lang niet opgelucht adem kunnen halen. Nou, dat tussen heel veel ander nieuws. En een voorproefje daarvan kreeg er van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft in Berlijn gesproken met bondskanselier Merkel... en een oorlogsmonument bezocht. Beatrix is samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... bezig met een vierdaag staatsbezoek aan Duitsland. De voormalige Libische minister van Buitenlandse Zaken, Kusa... mag Groot-Brittannië verlaten en vertrekt naar Qatar. Kusa was eind vorige maand naar Groot-Brittannië uitgeweken... en werd daar sindsdien ondervraagd. Onder meer over de Libische betrokkenheid bij de aanslagploffer Lockerbie...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 ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staan 40 file's bij elkaar, 130 kilometer. De meeste van die file's staan rond Utrecht. De langste file's staan bij Rotterdam. De A15 vanuit Europort tussen Hoogvliet en Knooppunt Vaanplein, 7 kilometer. En op de A20 richting Gouda tussen Spaanse Polder en Knooppunt plein ook 7 kilometer.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 Goedemiddag. De kernramp bij Fukushima wordt inmiddels ingeschaald... zoals Tsjernobyl. Wat betekent dat precies? Zometeen onze verslaggever in Japan en duiding vanuit Petten. Alphen aan de Rijn herdacht in de Tweede Kamer. Een moment van stilte, terwijl in de Ridderhof zelf... winkeliers hand in hand met omwonenden de draad proberen op te pikken. En de tanks van Havel te gaan in de verkoop... als gevolg van de bezuinigingen op Defensie. Maar de cavaleristen geven zich nog niet gewonnen... zometeen een verslag over het bedreigde bataljon. Een kleine basisscholen. Die zouden beter zijn voor de kinderen, blijkt niet te kloppen. Het tegendeel is zelfs het geval. Wij leggen u uit waarom. We zijn er tot half zeven vanavond. In de Eerste en Tweede Kamer is stilgestaan... bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn afgelopen zaterdag. Premier Rutte hield een korte toespraak... net als de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. Ik vraag iedereen in de zaal en ook op de tribune... om te gaan staan voor zover u dat kunt... Als volksvertegenwoordigers willen wij ook vandaag onze deelneming betuigen... aan familieleden, verwanten en vrienden van de mensen... die zijn omgekomen bij deze vreselijke gebeurtenis. Onze gedachten gaan uit naar de gewonden en hun familie. We willen ook onze grote waardering en respect uitspreken... voor diegenen die met gevaar voor eigen leven probeerden om anderen te helpen. De schok die dit drama in Alphen aan de Rijn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 Wat mij het meest zal bijblijven uit de indrukwekkende gesprekken... die ik zondagavond mocht voeren met nabestaande, ooggetruigen en betrokken alfanaren is het, intense, is het intense verdriet, vermengd met ongeloof. Ongeloof dat zoiets in Nederland in Alphen aan Rijn kan gebeuren. Wat mij persoonlijk diep raakte tijdens die bijeenkomst op zondagavond... was de saamhorigheid die heerste. Al die mensen die door hun aanwezigheid tegen de slachtoffers en families zeiden... We delen in jullie verdriet en wij steunen jullie. En dat geldt voor heel veel mensen, ook in de rest van ons land. Deze dagen wonen we allemaal in Alfa aan de Rijn. De Alphense gemeenschap is hecht, dat hebben we gezien. Het is aan ons, aan de rest van Nederland... om te blijven steunen en te helpen waar we kunnen. Mevrouw de voorzitter, voor veel mensen is er plotseling een leven voor... en een leven na 9 april 2011 voor de nabestaanden van de overleden slachtoffers... voor de gewonden en hun families... en voor iedereen die nu een periode van emotioneel herstel uh, wacht. Een zware tijd ligt voor hen... en niemand kan hun pijn en verdriet wegnemen. Ook ik niet. Ook wij niet. Maar wat we wel kunnen doen, is om hen heen blijven staan. Laat dat de boodschap zijn die wij hier met elkaar vandaag overbrengen. Namens het kabinet wens ik iedereen die door deze vreselijke gebeurtenis is getroffen... Alle kracht en sterkte toe in de moeilijke periode die nu aanbrengt. Dank u wel. Dan verzoek ik u al een enkele momenten stilte in acht te nemen. Ik dank u wel. Van Den Haag door naar Alfa aan de Rijn, naar het winkelcentrum Ridderhof... waar de komende uren Jeroen de Jager onze verslaggever is. Jeroen, de winkels zijn weer open. Laten allemaal. Uh, op 1 na zijn uh, alle winkels in de loop van de dag uh, stuk voor stuk open gegaan. Rond uur werd het uh, winkelcentrum uh, Ridderhof hier officieel weer geopend. En uh, nu is op 1 na dus, uh, dus alles open. De, de winkel die nog dicht is, die, daar is veel glas uh, kapot gegaan. Daar moet ook nog brandweer en de platen moeten daarvoor. En dan zal die morgen waarschijnlijk ook open gaan. Is de sfeer in de loop van de dag veranderd? Ja, wat je ziet, de sfeer, ik vind het moeilijk te omschrijven, Tim. Want uh, je ziet dus heel veel mensen, het is drukker dan normaal... er zijn veel mensen die hier naartoe komen om die plek te eren... waar de slachtoffers geëerd worden. Je ziet daar uh, zes bosjes rechtopstaande witte tulpen staan... om die slachtoffers te symboliseren. En er is langzaam op dat podiumpje waarop die zes uh, uh, uh, witte rozen staan... De, ja, dat is echt een bloemenzee. Opgestapeld inmiddels. Uh, daar zijn boeken. Ja, wat je ziet, mensen komen hier elkaar omarmend binnen. Huilende mensen ook wel. Um, mensen die verder helemaal niets hebben meegemaakt. Die gewoon hier ook de bloemen neerkomen leggen. Dat Er zijn inmiddels bijna zes boeken hier vol getekend. Um, en mensen komen gewoon steun betuigen, ook aan de winkeliers hier. Ik stond in winkels en er komen klanten binnen met nog eens apart een bosje bloemen voor de winkelier. En hem sterk te wensen en goed dat je weer open bent. Het is een hele rare sfeer hier. Er wordt er ook gewinkeld? Ja, er wordt ook gewoon gewinkeld. Het leven gaat gewoon door. Dat is ook afgesproken binnen de winkeliersvereniging. Ja, er moet nu eenmaal ook omzet gedraaid worden. Het zijn... Uh, kleine middenstanders die uh, ja, niet zomaar een paar dagen dicht kunnen blijven en, en, en van inkomen uh, verschoon blijven. Dus nee, dat moet gewoon gewerkt worden. En daarom is er ook besloten om zo snel weer open te gaan. Misschien dat even oppikken met, uh, met uh, uh, meneer Groothuizen, Robert Groothuizen. Grotenhuizen, sorry. Uh, waarom heeft u eigenlijk besloten om zo snel open te gaan? Was dat inderdaad omdat, ja, omdat er gewoon geld verdiend moet worden? Nee, niet alleen wordt geld. Nee, zeker niet. Want... Uh... Maar ik weet zeker dat Margriet dat ze ook uh, zeker had gewild. Ik heb Margriet 18 jaar als onderneemster. We hebben het over Margriet, de ja, eigenaresse van uh, Square Mode, ja. die, die om het leven is, is gekomen. Ja, ja, ja. En uh, ja, die heeft gewoon uh, ook de, inst de insteek van ondernemer is, is in haar, zit in haar bloed. En uh, nou, die weet gewoon uh, dat als we dat niet doen, uh, dat we dat niet goed doen. Uh, maar we zijn niet alleen open omdat we geld moeten verdienen. We zijn open om ook het uh, te verwerken wat hier gebeurd is. Want dat helpt bij de verwerking, het feit dat je open bent weer en dat iedereen hier naartoe kan komen? Nou, dat kan u zo zien aan alle mensen die hier uh, afgelopen zaterdag aanwezig waren. Heel veel mensen, ik denk dat 70-80% van de mensen die hier aanwezig was als vast personeel, niet als part personeel, maar als vast personeel, dat die gewoon weer aan het werk zijn. Ik sprak ook iemand vandaag die vertelde: Ik ben hier bewust naartoe gekomen. Ik zit vol angst. Maar ik ben hier naartoe gekomen om die angst te overwinnen. Ja, dat denk ik dat dat zeker zo is. Uh, het personeel van de winkels heeft ook heel veel steun gehad van uh, slachtofferhulp. En uh, instanties die hun uh, ondersteund hebben. En uh, met het naar binnen gaan ook. Toen het uh, winkelcentrum gisteren weer opgeleverd werd door de politie. En. Uh, kijk, mensen die niet wilden werken uh, als personeel die uh, er moeilijk mee hadden... die zijn ook vervangen voor mensen die hier... aan een ander winkelcentrum vandaag zijn gehaald. Zoals het, uh, de Arol of de Hero. Want niet iedereen kan het aan? Niet iedereen kan het aan. Dat begrijpen we. Ja, ja. Kijk, de ene verwerkt het op die manier, de ander verwerkt het op die manier. Mijn, gelukkig, mijn mensen die bij mij werken... zijn allemaal gewoon weer aan het werken. hoe gaat het met u? En met mij gaat het geweldig. Heeft u geslapen de afgelopen nachten? Met slaappillen gaat dat prima. Ja, dat werkt heel goed. Uh, met slaappillen? Ja, met slaappillen. Ja, dat ja. werkt heel goed. Ja. Maar die heeft u dus wel nodig? Uh, die heb ik wel nodig gehad, ja. ja, ja. Want, uh, ik ben uh, vrij druk bezig geweest met uh, de, alle dagen. Want uh, omdat je voorzitter van de winkeliersvereniging bent... Uh, heb je toch een bepaalde betrokkenheid bij uh, al die winkeliers. En uh, ja, dan ga je er ook wat harder voor werken. Hè, want uh, je wilt toch weer op een normale manier uh, verder gaan. En uh, ja, wij zijn uh, met een team uh, van Max Beek en uh, Johan uh, Wielinga... zijn wij uh, bezig geweest om alle ondernemers in te lichten... hoe, de, hoe, hoe nu verder op zondagochtend. En ja, dat is geweldig gedaan, Echt geweldig. Dat team wil ik daar ook voor bedanken. En uh, ja, we hebben iedereen bereid gevonden en, uh, om hier weer te open te gaan. Oké. Okay. Veel sterkte voor u. En uh, nou, mooi dat het hier, ja, ondanks dat het zo vers is nog, toch weer loopt. En dat je een enorm saamhorigheidsgevoel hier proeft. Dat is vooral wat mijn gevoel is na deze dag. Een saamhorigheidsgevoel. Blijf dat proeven, Jeroen. Tot na sluitingstijd rond zes uur. Dan horen we je de komende uur nog een paar keer. Dank je zometeen Fukushima, nu in de categorie van Tsjernobyl. En het verkeer bij de ANWB, bij Nantsman. Het is een normale avondspits, 40 files, bij elkaar 150 kilometer. Zijn 2 tot 4 kilometer lang. En de meeste files staan in de regio Utrecht, maar zitten verder geen opvallende files tussen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Nog altijd zitten Japanners in angst om de kerncentrale Fukushima. Japanse atoomagentschap heeft het niveau van de ramp... dus inmiddels opgeschaald van 5 naar 7. Journalist Kjeld Duits in Ichinoseki, dat is in het noordoosten van Japan. Kjeld, wat merk jij daar van de ongerustheid? Nou, het hangt er vanaf waar je bent. En waar ik zit in Ichinoseki is niet echt ongerustheid... omdat meneer 200 kilometer van de kerncentrale af zit... En men eigenlijk ook niet een verschil ziet tussen 5 en zeven qua situatie. Men heeft het nieuws heel goed bijgehouden en het Japanse nieuws heeft uh, toch een vrij goed beeld gegeven de afgelopen weken van de situatie bij de kerncentrale. Dus men is niet echt uh, diep onder de indruk van het feit dat het van vijf naar zeven is gegaan. Maar het heeft wel enorm veel bezorgd. Heeft opgeleverd bij de mensen in Fukushima zelf. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen in die evacuatiezone... die zijn nu heel bang geworden dat de kans kleiner geworden is... dat ze snel terug kunnen naar hun huizen en bedrijven. Eerder hadden ze het idee dat ze binnen enkele maanden weer terug zouden kunnen gaan. Maar nu het verhoogd is naar een zeven hebben ze de indruk gekregen dat het misschien wel jaren kan duren... voordat ze weer terug kunnen gaan. Um, wie zich ook enorm veel zorgen maken, zijn de boeren in uh, Fukushima. Want zij zijn bang dat nu het verhoogd is... dat mensen in andere gebieden van Japan... Um, minder happig zullen zijn op hun producten. Want, want konden ze die producten überhaupt nog wel verkopen? Um, het is moeilijker geworden, maar ze worden nog wel verkocht. En vandaag heeft um, premier Kan ook in een persconferentie het bericht doorgegeven dat de beste manier om de mensen in het rampgebied te steunen is door producten uit die gebieden te kopen. Ja, maar ja, broccoli, spinazie, vlakbij die kerncentrale, als ik Japaner was zou ik denken, nou laat maar even. Ja, er zijn natuurlijk producten van de markt afgehaald... omdat ze niet aan de eisen voldoen die uh, Japan stelt. Um, maar de producten, uh, er zijn nog een heleboel andere producten... die wel gewoon verkocht kunnen worden... en die ook nog altijd verkocht worden. Wat uh, dan bijvoorbeeld? Um, andere groenten die niet uh, veel grote bladeren hebben. De tomaten worden nog altijd verkocht, bijvoorbeeld... Um, Welke andere producten? Er worden nog steeds commerce, meen ik, verkocht. En natuurlijk er worden ook een heleboel producten verkocht... die niets met voedsel te maken hebben. En, en nu de ramp is opgeschaald, van vijf naar zeven. Is er, is er ook een kans dat het gebied van evacuatie, dat dat wordt vergroot? Ja, daar is men nu over beginnen te praten. Wat duidelijk werd in de afgelopen weken, is dat die bestraling... Niet precies hetzelfde is overal. Dus zelfs binnen het geëvacueerde gebied van 20 kilometer en dan het eh, gebied van 20 tot 30 kilometer... zijn er plekken waar er nauwelijks sprake is van eh, enige eh, besmetting. Um, maar je hebt ook een paar plekken buiten die straal van 30 kilometer waar er wel... Eh, sprake is van besmetting. Dus het is niet zo dat binnen een straal van 20 kilometer... er precies dezelfde besmetting is overal. Het, is echt, het ligt echt een beetje aan hoe de wind gewaaid heeft... hoe de bergen daar liggen, wat voor soort terrein het is en zo. Dus men zit er nu over te denken om in ieder geval één stad die eigenlijk buiten de 30 kilometer zonne ligt om daar ook een evacuatie te laten plaatsvinden. Kjell Duits, vanuit het noordoosten van Japan, dankjewel. Van categorie 5 dus naar categorie 7. Dat vraagt om een deskundige uitleg. Volker het maar goedemiddag. Ja, goedemiddag. Stralingsdeskundige van NRG in Petten. Het wordt omschreven door het Internationaal Atoomenergieagentschap... als een groot effect voor de omgeving... met grote gevolgen voor gezondheid en milieu. Ik geloof dat we daar de afgelopen maand over gesproken hebben. Dan nu... Niveau 7. Waarom nu pas? Ja, ik zie dit ook meer als een, eh, zeg maar een administratieve wijziging. Eh, tot voor kort werden alle vier units als aparte maat genomen. Eh, afzonderlijke incidenten. Maar ik vind het een logische stap om te zeggen: maar ja, maar dit is één groot incident. En daar hoort dan ook de bijbehorende opschaling bij. Maar direct voor de mensen en uh, de omgeving verandert er natuurlijk niet zoveel. Toch horen we net uh, uh, Keel Duits in gesprek met Lucelle zeggen... dat er gesproken wordt over het uitbreiden van die evacuatiezone. Ja, dat is een, uh, een consequentie van het, van het meetprogramma. Ik denk dat uw correspondent het uitstekend heeft verwoord... door te zeggen van ja, het is afhankelijk van hoe de wind in die eerste week... Hè, toen de grootste hoeveelheden radioactiviteit in de lucht gekomen zijn... heeft gewaaid. En, en waar is er, heeft het geregend en gesneeuwd? Want op die plekken ligt nu nog vrij veel radioactiviteit. Maar dat begint nu pas duidelijk te worden? Nou ja, er waren natuurlijk eerst andere prioriteiten. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En er zijn dus nu plekken waar uh, al vastgesteld is... dat er toch relatief veel... Uh, en vermoedelijk is dat cesium voor een deel of jodium 131 ligt. En uh, het, is, het is goed, denk ik, om die... Uh, preventief uh, te laten evacueren. Als u zegt, we hebben het over een administratieve handeling, niveau 7... dan zeggen ze, als je kijkt naar die administratie, uh, even erg als Tsjernobyl. Is, is dat een logische en terechte vergelijking dan? Nou, de, de, de maat, de internationale nuclear event scale, zoals dat heet... is bedoeld voor communicatie. En dus in die zin is het een, een maat voor hoe ernstig de consequenties van het ongeval zijn... En sommige aspecten ja, die zitten inderdaad op op, op, op achtige proporties. Er zijn een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen. Je hebt de mensen moeten evacueren. Er is dus radioactiviteit in zee geloosd. Dus in die zin is het een, een, een, een major accident, zoals de, de schaal het zegt. Ja, hoe wij dat dan moeten vertalen is natuurlijk nog een tweede... Ja, want ik probeer de nuance te vinden in wat er dan precies aan de hand is. Ik begrijp ja. dat nog maar 10% van wat er een radioactief materiaal bij Fukushima naar buiten is gekomen... in vergelijking met Chernobyl. Dus, dus zo erg als ik dat woord maar gebruik, is weer ook, ook weer niet. Of? Oh, dat, dat zou ik niet zeggen. Nee? Maar kijk, er zijn aspecten die lijken op Chernobyl. Hè, wat ik al zei, die evacuatie. Maar als je kijkt naar hoeveel radioactiviteit is vrijgekomen... dan is dat in ieder geval... Uh, veel minder in de zin van, het zijn veel minder soorten radioactieve stoffen. En bij Fukushima is het voornamelijk de, de makkelijk in de lucht verspreidbare stoffen... als jodium en cesium die verdwijnen. Bij Chernobyl is er veel meer vrijgekomen. En de hoeveelheden zijn inderdaad lager. En, en een derde aspect, en ik denk dat het ook niet onbelangrijk is... is dat hier de radioactiviteit ja, in, in eerste instantie een pufjes is vrijgekomen. Waardoor er nog tijd was om mensen te evacueren zodat de gevolgen voor de omgeving vermoedelijk ook veel geringer zullen zijn dan destijds in Tsjernobyl. Ja, wat is momenteel tenslotte de situatie bij Fukushima? Nou, Wat ik uh, zie op de, de gegevens is dat de, de stralingsniveaus in de omgeving van de Fukushima zelf nog steeds dalender zijn. Dus Dat geeft aan dat de afgelopen weken er ieder, geen radioactieve stoffen in de lucht uh, gekomen zijn. Dus dat is gunstig. Wat ik ook zie in een plaatje van afgelopen weekend... of net voor het weekend, is dat ook de radioactiviteit in zee gedaald is. En dat uh, bevestigt dan in ieder geval dat het, het grote lek... waar dat hoog radioactieve water uitkwam in ieder geval gelekt is. Daarnaast zijn er natuurlijk wel weer twee... Uh, ja, wat we misschien nu zeggen als kleine aardbevingen... maar dat is, het zijn natuurlijk ook nog forse bevingen geweest... waardoor er toch ook weer problemen zijn geweest met de elektriciteitsvoorziening... Dus in, in die zin is de situatie daar nog steeds niet stabiel. En in die zin is het ook niet verstandig om mensen bijvoorbeeld nu al terug te sturen naar, uh, naar hun huizen. Duidelijk, we zijn we helemaal op de hoogte. Volkert Maar hartelijk dank. Stralingsdeskundige van NRG in Petten. Ja, het is uh, tien voor vijf, daarom zit Marco Verhoef hier, onze weerman. Goedemiddag Marco. Ja, hallo. Ja, stuk minder warm dan gisteren natuurlijk. Uh, maar zoals het vandaag is, is dat uh, eerder dan gisteren normaal voor april? Ja, veel normaler inderdaad. Want gisteren was het 20 tot 24 graden. Ja. Dat is echt, uh, nou ja, Je kunt het bijna absurd noemen. Uh, niemand zal het absurd vinden. Iedereen wil het graag Heerlijk terug was. hebben natuurlijk. Maar het ja, hoort eigenlijk gewoon bij eind mei, juni of zo pas. En zeker niet eerder. Maar goed, vandaag dus wel normaal. Een val van uh, 10 graden. Sommige plaatsen zelfs nog meer. Uh, 10 tot 13 graden was het vanmiddag. Nou, dat is dan misschien een fractie te koud. Een graad of 13 moet normaal zijn. Uh, maar we moesten dus inderdaad een, een volle stap terug. Ja, en wel prachtige lucht hè, vandaag. Ja, dat zag er echt prima uit. We hadden het er vanmiddag even over. Hè. Vermeer en Ruisdaal was de, was de tweede. Uh, de Hollandse schilders uit, en nou ga ik misschien niet zeggen wat het niet klopt, 17e eeuw, geloof ik, hè? Ik zie hier niemand nee schudden. Oh. Dus of jullie weten het ook niet. Oh, we gaan er even op terugkomen. Kijk, ja. ga verder, Mikkel. Ja. Ja. Nee, in ieder geval, die bekende schilder Zuiden. 16, 1632. Kijk, 17, helemaal klopt. <laughs> uh, Vermeer en Ruisdaal. Prachtige Hollandse lucht. Dat hadden we vandaag. En die hebben we morgen waarschijnlijk ook. Vooral in het noorden van het land. In het zuidwesten hebben we iets meer uh, andere wolken er ook tussen. Waardoor de zon het echt wat lastiger heeft. Uh, maar morgen blijft het net als vandaag. Hoewel, een paar buien hebben we gehad. Maar net als nu uh, blijft het gewoon grotendeels droog. zonder bij, Misschien een graadje wind wat temperatuur betreft, normaal april weer met een afnemende wind... en dan krijg je toch alweer een klein beetje die lentekniepels. Precies, want de wind vandaag hard, morgen een stuk minder. Ja, vandaag, euh, nou ja, we moeten het bij de terminologie houden... dan was het vrij krachtig boven land, de windkracht 5. En krachtig, af en toe hard langs de kust. Met name in het Waddengebied hadden we flink wat wind. En morgen blijft daar niet zo heel veel van over, zeker niet in het zuiden van het land. En de dagen die volgen, gewoon heel weinig wind. Noordoostelijke wind, langzaam oplopende temperaturen en geregeld zon... Die 20 tot 24 nog net niet, maar prima lente weer. Marco Verhoef, dank je wel. Gaan we terug naar school, want dan leer je over Nederlandse 17 e eerste schilders. Een kleine basisschool, dat is beter voor de kinderen. Dat denken veel ouders, alleen, alleen is dat lang niet altijd het geval. Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt namelijk dat kleine basisscholen vaak zwakker... en soms zelfs veel zwakker zijn dan grote basisscholen. Dat wil zeggen met meer dan 50 leerlingen. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging naar een kleine basisschool. Sam, jij gaat eerst je eigen werk even doen. Wat heb je gepland? Het is dus juf Jan. Luc wil ik graag hier. Rafael pakt zijn werk en gaat naar de bovenbouw. Okay. Het zijn meerdere groepen bij elkaar in deze klas. Dit is 4, 5 en 6. 4, 5 en 6 bij elkaar. Maar ze worden naar andere lokalen gestuurd. Ik geef zo meteen spellinginstructie aan de kinderen van groep 5. Het zijn twee groepjes waardoor ik het hele uur met die kinderen bezig ben. En wat is het idee erachter, dat rondsturen van de kinderen? Uh, we hebben de vakken verdeeld naar vakspecialist. De andere leerkracht is rekenspecialist... Als de heren die daar nu zo gaan werken met rekenwerk aan de slag gaan... kunnen ze door haar nog extra geholpen worden. Wat is dan het voordeel tegenover zo'n grote school... waar alle leerlingen van dezelfde groep de hele dag bij elkaar in de klas zitten? Ze kunnen hier veel meer op maat geholpen worden. Op hun eigen niveau zich ontwikkelen, op hun eigen niveau uh, werk krijgen. En uh, in principe zou het op een grote school ook zo georganiseerd moeten kunnen worden... Maar met minder leerlingen is dat natuurlijk wel makkelijker te realiseren. Hier proberen we toch uh, zoveel mogelijk kinderen die op een half jaar ongeveer hetzelfde niveau hebben. Die zetten we bij elkaar en die krijgen instructie over de lesstof. En dat kan een groepje van vijf zijn of van tien. Verschillend. Oh, is er wel K19. En wij gaan aan de slag. Ja. En als Bas eens eventjes Kom. zou willen vertellen waar regel K19 in dit geval over gaat. Voor klankwoorden. Um, worden die aandacht op lijken dat je zegt als luk en lijken als ja. lukken. Het is een, een nieuwe school okay. in Naarden en heet Kinderrijk. En, en het is nog net een kleine een school met 50 leerlingen. Ja, 50 leerlingen op ja. dit moment. Marjolein Klompen, okay. de directrice, Koolijk. maakte zich flink druk toen ze het vanochtend op de radio hoorden. De inspectie die zei dat kleinere scholen eigenlijk helemaal niet beter zijn. In de eerste plaats is het zo dat kleinere scholen hebben natuurlijk combinatieklassen. Daar zitten dus leerlingen met heel, van heel verschillende leeftijden in een groep. En het blijkt dat het lesgeven aan die groep toch ingewikkelder is... en dat dat vaak niet opweegt tegen het feit dat de groepen kleiner zijn. Het was redelijk ongenuanceerd, want ja, is een kleine school is dat een groeiende school... of is dat juist een krimpende school... of is het een school die heel bewust juist klein wil blijven. Er zit nogal verschil tussen... Ik denk dat juist een kleine school ook heel goed, misschien wel beter... aan alle kwaliteitseisen kan voldoen. Hier in Naarden hebben de ouders de keuze. Er zijn ook hele grote scholen. Wat is de belangrijkste reden voor ouders om voor deze school te kiezen? Over het algemeen uh, toch wel de kleinschaligheid. We hebben ook groepen tot maximaal 20 kinderen. Dus ze vinden het heel, ouders hebben het belang van hun kind... dat daar voldoende aandacht aan gegeven wordt. En dus ook goed onderwijs. En dat is het belangrijkste argument wat ik hoor. En vertel eens, Pauline, wat staat daar? Schaam. Schamelijk? Wat is schamelijk? Uh, iets waar je je voor moet schamen. Bestaat dat, Bas? Nee. Wordt schamelijk? Luk? Nee. nee. Hebben je ouders je nog gevraagd of je naar een grote school wilde of een kleine? Op mijn vorige school dan was het veel te druk voor mij. Was het een grote school? Ja. En jij? Weet jij het waarom je hier zit? Ja, want het was een eigenlijk een beetje een veel grote school... Op mijn oude school en ik dacht ik wil wel in een kleinere klas, want daar zaten we, bijna, zaten we bijna met 30 kinderen en dat vond ik helemaal niet leuk. Heb je ook op een grote school gezeten? Ja, hele grote. En wat is dan het grote verschil hier? Nou, uh, we moesten steeds altijd heel lang wachten op de kinderen die dan heel druk waren en er waren er best wel veel. En hoe vind jij het hier? Leuk. En juf Mirjam? Uh, vind ik ook wel aardig. Pjoe. Gelukkig maar. En uiteindelijk spreken kinderen op school, niet alleen op school... ook daarbuiten, de waarheid tegen Matthijs van der Wiel. En het complete rapport vindt u op onze site nos.nl over. En het verschil tussen kleine en grote basisscholen. Zometeen na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hebben we het over het ritueel slachten. Maar over een klein uurtje hebben we ook een gesprek met Paul Reumer. Vijftien jaar lang, commercieel bij Endemol... wordt nu de baas bij een van de kleinere publieke omroepen, de NTR. Wat gaat hij daar doen? Wat is er in hem gevaren? Dat is zo ongeveer de vraag. Tot zometeen, na vijf zijn we terug. News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Namens het kabinet wens ik iedereen die door deze vreselijke gebeurtenis is getroffen, alle kracht en sterkte toe. 2. Veel mensen komen naar me toe en zeggen dan: die partij is allemaal leuk en aardig, maar we kunnen niet lid worden. Ranking the Nieuws. Nu op nummer 1. In een woning in het Friese Oosterwolde is 90 kilo amfetamine gevonden. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking de Nieuws van Vandaag.